9 uur. 9 Dit is Oral Negens met het NOS-journaal. Regeringspartij PvdA legt zich erbij neer dat minister Kamp pas in juli een besluit neemt over verlaging van de gaswinning in Groningen. PvdA-kamerlid Vos dient vanavond een motie in waarin hij Kamp vraagt vanaf 1 juli de winning naar een zo laag mogelijk niveau terug te schroeven. Hij verlangt echter geen besluit voor 1 juli, zoals de oppositie wil. Ook staan er in de motie geen hoeveelheden. De PvdA wil daarnaast dat Kamp ook inzichtelijk maakt hoe de gaswinning na 1 januari 2016 nog verder verlaagd kan worden. In de Amerikaanse staat Montana is een man veroordeeld tot 70 jaar cel voor het doodschieten van een Duitse student. De man van 30 schoot vorig jaar april in zijn garage een uitwisselingsstudent dood. Zijn advocaten hadden aangestuurd op vrijspraak. Volgens hen heeft een huiseigenaar het recht om zich te verweren tegen iemand die zijn huis binnendringt. De buurt van de schutter werd al een tijdje geplaagd door inbraken en daarom had hij maatregelen genomen om een dief te betrappen, zoals de installatie van een bewakingscamera. Toen hij iemand op de videobeelden zag, stormde hij de garage in en opende zonder te waarschuwen het vuur. De man die vorige maand korte tijd een beveiliger gijzelde in het NOS-gebouw, blijft vastzitten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Volgens de raadkamer zijn er genoeg redenen om de man van 19 langer vast te houden. Hij wordt verdacht van gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Op de WK afstanden in Herenveen heeft Irene Wust de verwachtingen niet kunnen waarmaken. Ze had gehoopt op goud op de 3000 meter, maar de regerende Olympisch kampioene moest Martina Sablikova voor laten gaan. De Tsjechische won in een tijd van 4 minuten, 2 seconden en 17 honderdste. Wuus was anderhalve seconde langzamer en daarmee pakte ze het zilver. Marije Joling werd in Herenveen derde. Het weer vanuit het zuiden breiden opklaringen zich uit. Vannacht kan in het oosten nog nevel of mist ontstaan, bij minima net onder nul. In het westen blijft het net boven nul. Morgen is het zonnig, vanuit het westen raakt het dan bewolkt. En s'avonds volgt mogelijk wat regen. Het wordt morgen een graad of negen. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Z -Z met, met nu. Alternative FM. Ja, want uh, het is ook weer uh, in deze compilatie uh, gedeelte van uh, de Rob wordt Het tweede gedeelte. Toch ook een beetje een hele lange versie. Dus gaan we heel snel door met uh, de... Het tweede gedeelte van die compilatie. en De aankondiging komt natuurlijk weer van onze vriend P.P. Fischer. Control amplified music. A see conversation. It doesn't. But I'm having the floor Just this glimpse of the story Is my reality It's empty in this place Where all passes quietly Behind the glass Vanavond is Bird Control bij deze Rob Akta -woord. En nou wil ik toch aan Stijn vragen, hoe komen jullie aan die naam? Uh, Bird Control komt uit de luchtvaart. Dat, is een, uh, dat zijn afdelingen, die schieten daar vogels uit de lucht. En ik heb vliegtuig niet gedaan. En dat dus, ja, het, het, het representeert natuurlijk veel meer dan dat, dus, uh, ja, oké. Okay, dus, okay, dus dat is de, de reden waarom. Maar uh, dan maak ik toch even een zijstap voordat we echt in muziek ingaan. Maar wat heb jij met vliegtuigen dan? Is, heeft het altijd je fascinatie gehad? Ja, afwijking van van ja. ja. Dan is natuurlijk meteen de vraag, uh, hè, heeft dat uh, vliegen dan ook nog effect in jullie muziek? Ja, ik zit jou aan te kijken als, uh, als appeletende uh, toetsenman. Hij komt eraan. Ja, de microfoon komt eraan. Ja, ja. dat heeft het. Ja. Ja, natuurlijk moet wel een beetje kunnen vliegen. Ja. Oh ja, anders, anders komt er niks leuks uit. Nee. nee. <laughs> Oké. Okay. Uh, dan uh, naar de bassist. En dan zit ik even in zijn bio even heel gauw te kijken. Ben jij hebt de route, geloof ik. Dat klopt, mijn hele familie komt uit Zandvoort. Maar ik <laughs> ja, en, niet. Jij niet? Ik, Zandvoort. En. Ik kom uit Haarlem. Uh, ja, Oké, okay, maar uh, uh, uh, maakt niet uit. Maar uh, hoe, hoe ben jij bij deze kluit uh, teruggekomen? Ja, we hebben elkaar allemaal ontmoet in uh, uh, Weilen het Melkwoud. Dat is een uh, café wat helaas al een aantal keer failliet is geweest en nu definitief. En dat, uh, daar kwamen we in onze jeugd allemaal heel vaak. En dan heb je het over muziek, heb je het over bands. En toen, uh, ja, daar kennen we elkaar van. En Zo is uh, Bird Control eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, dat klopt. Het is een uitgang, uit de hand gelopen hobby uh, van vier vrienden die graag muziek maken. En die daar veel emotie in kwijt kunnen. En ja, wij proberen dat uh, te vertalen in, in muziek in plaats van in woorden. De drummer? De drummer, ja. Het is ja uh, Oké, okay. <laughs> ja, dat is goed. Dan hebben we ze ook gehad. Siwe is degene die uh, dus de Zandvoorts Roets heeft. Uh, Sim is uh, nu bezig met een appel. Jip uh, heb ik al even gesproken. Dus, uh, nou, dan ga ik weer verder met Stijn. Uh, maar goed, uh, de, de, de muziek op zich. Uh, hebben jullie dan ook, want ja, uh, vier vrienden met muziek. Maar uh, hoe, hoe zit het met jullie muzikale voorkeuren dan? Nou, we hebben, ja, we hebben allemaal wel wat verschillende muzikale voorkeuren, denk ik. Alleen, we hebben ook overeenstemmingen en met de overeenstemmingen doen we het. En ja, voor, voor mij gaan die, gaan die overeenstemmingen ver terug de tijd in, zullen we maar zeggen, naar de jaren 60, 70. Um, tegenwoordig komen er ook steeds meer moderne invloeden in de muziek. Dus uh, ook, ook gewoon van, van elektronische muziek uh, uit deze tijd en dergelijke. Dus zo kunnen, tenminste, we vinden altijd wel een stukje overlap waar we wat mee kunnen. Het, is toch, het, is het, toch, het klonk lekker stevig op het podium. Maar als ik zo naar jullie kijk, dan lijken het net vier nette heren die een, een. Nou, ik wil nog net niet zeggen dat ze bruiloft hebben gedaan. Maar ja, het scheelt wel. niet veel hoor. Nou, maar. Maar dat, komt, dat komt door mij natuurlijk, omdat ik het pak aan heb hier. Dus ik voel me vandaag ook al een beetje. Zou ik eerlijk zeggen, het was een beetje een experiment. En ik, um, ik, ik moet wel even over de begrafenis heen stappen vandaag. Ja. <lacht> dat klopt. Maar die andere jongens niet aanrekenen. Ja, oké, okay. Ja, Wat wij ze gezien maar, maar wat vind je ervan? Ja, ik vond het uh, gewoon uh, helemaal goed. Dus uh, maar. maar, maar vooral hoe, hoe we eruit zagen. Ja, <lacht> ja oké. Okay. Maar dat is uh, wel, wel apart. Maar, maar ook weer gewoon. Het, het, het, het, klonk, het, het zag er redelijk strak uit. Dat, uh, het, het, het had wel in een bepaalde. Ja, uitstraling moet ik erbij zeggen. Was dat wat je uh, wilde weten? Ja, ja, het was even wat een dresscode geïntroduceerd. Ja, nou, dat zag ik ook. Is dat het ideetje bij, uh, bij je buurman ontstaan of niet? Nee, ik denk, uh, ik denk bij mij. Ja, ja. Nou. Maar we hebben allemaal best wel een sterke mening. Dus in zo'n vergadering duurt het drie kwartier voordat je dan ook uiteindelijk wel allemaal wat zwart aan hebt. Is dit het, uh, het poldermodel binnen Bird Control? Ja, we zijn een democratie met één, één tiran aan het hoofd. Het is een, uh, een top-down organisatie, als ik het zo uh, Nou ja, goed. Dan moet ik het daar met, met Siebenhorm eens even over hebben. Want ik vind het zelf eigenlijk veel meer bottom-up. Uh. Elke, ja, elk lid draagt een waarde bij zich en uh, wij vormen gezamenlijk die muziek. Maar qua kledingstijl is het volgens mij wel uh, top-down. Ja, ik, zie, ik, zie, ik zie jou, uh, Jip, en, uh, met Zybe, met, met uh, zwarte overhemd. Maar uh, dat, dat is de dresscode. Oké, okay, maar goed. Uh, nog even over uh, de muziek en waar ze jullie op uh, kunnen vinden. Want uh, waar kunnen ze jullie uh, vinden? Nou, ze kunnen ons via Facebook vinden. www.facebook.com slash beurtcontrole. Uiteraard, vanaf daar kun je ook naar de bandcamp en daar is alle muziek te beluisteren. En de tweede album komt eraan, staat daar nog niet op, maar er is wel al wat te horen via Facebook. Oké. Okay. Uh, so, ja. oh, ook een zoutglad ja we hebben een soundcloud. Soundcloud. ja we hebben een zoutglad oké goed D -d dank jullie de, er komt, er komt uh, misschien ook een mooie fysieke uh, uitgave maar sowieso er zitten twee grafisch vormgevers in de band. dus super veel mooie dingen voor het oog ook op de computer goed. dank jullie wel alsjeblieft. Yes. yes ja graag gedaan We abuse to watch us to stand to grow. Juist, we zijn één band over de helft en alweer totaal andere muziek hebben we mogen beleven. En weer fantastisch, dames en heren, jongens en meisjes. Bird Control! Van waardering al laten horen voor onze DJ van dienst vanavond. Hij is invaller, voor zover ik begrepen heb. Dit is DJ Crazy Goodson! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mijn goede vriend, Chef. Zet die bril er maar op je kop, want anders schiet ik in de lach. Ik moet even serieus een biografie voorlezen hier. Zijn we er allemaal weer? Kom maar even naar beneden. Nou, het staat hier vol genoeg, denk ik. De volgende band. Hij heeft er alweer zin in. Ik hoop u ook allemaal. We gaan verder met alweer totaal andere muziek. En dat is een jonge Haarlemse zingersongwriter die popmuziek combineert met hiphop en blues rock. Eenmaal gevangen in. Uh, oh, dat geldt voor jullie dus. Eenmaal gevangen in zijn ontdekkingsreis. wordt je meegesleurd van Urban Beats. Naar snerpende blazerspartijen zoals je ze kent uit de straten van New York. Um, dit zit verpakt in catchy pop songs. Die je met gemak in de sfeer van tijdloze smoede zomeravonden zullen brengen. Get ready. En reis mee met uh, Gio, Gio. moet ik zeggen. Sorry, Gio. Gio en zijn maten voor een onvergetelijk dansbaar avontuur. Geef een applaus voor Gio! So <laughs> Gio, Krets, de man die uh, net als uh, of, of zeg ik het weer verkeerd. Ja, ik uh, is het Gio. Ik weet het, ik weet het. Uh, uh, zeg het zelf maar. Gio, G y O. Zeer Gio. Maar goed, ik uh, ga gewoon weer, uh, ik ga gewoon verder. Uh, de vijfde band. Uh, dit is dit is jouw echt jouw ding. Ja. Ja, hè? Nee, nee. nee, nee want, want ik zag uh, even dat jij ook uh, bij uh, Bart van Liemte uh, meespeelt. Klopt. Ja, ik ja. Uh, zit ook in zijn band. Ja. Maar dit is van jou? Uh, laat het zo zeggen. Uh, allebei. Uh, nee, nou, ik schrijf hier de muziek zelf. Ja. dat bedoel ik. Ja. ja. Ja, precies. Wat, uh, is, de, is dat ook een beetje jouw, uh, ja, jouw muziek ook? Soul, funk? Uh, is dat uh, wat, je, wat, je het meest, uh, ja, wat je het Het liefst brengt? Ja, eigenlijk wel. Het is uh, bluesrock, heb ik veel naar geluisterd. Uh, Hip-hop, popmuziek, ik verpak alles in popliedjes, structuren, kan je dat in terugzien. En, uh, maar ook gewoon funk en soul, zoals je het opnoemt. Visa RB ook wel. En eigenlijk ook wel Zweedse... Nee, nee, nu ga ik liegen. Ikea-muziek. Ikea-muziek. Oh, dat is dus... Als ik bijvoorbeeld op zo'n boulevard rondloop, dat ik dan ergens op de achtergrond iets hoor. Komt dan van de Sultan-matras vandaan. Nee. goed. Dat is flauw, maar goed. Maar is dit... Ja... It, it, it, soulfunk is, is een beetje het, het, het, het uitgangspunt, uh, hoe lang ben je met, uh, met, deze, met, met deze samenstelling bezig? Want het zijn een paar goede, goede muzikanten die je bij elkaar uh, geharkt hebt. Dan nou, hou je mij de woorden uit de mond. Ja. Het zijn uh, perfecte muzikanten, aardige muzikanten, lollige muzikanten, maar uh, ja, ik heb ze uh, ontmoet hier en daar allemaal verschillend, mm -hmm. op verschillende plekken, op een mooi moment. En uh, ja, zo zijn we samen muziek gaan maken vanuit een paar ideeën die ik had. En uh, zo ineens klikte onze liefde Ubliem, dat is een nieuw woord. Ja, dat maakt niet uit. Ik uh, ga even een beetje de rest van de band af, uh, is hij is makkelijk om mee te werken Pieter? Um, aan de ene kant wel, en aan de andere kant niet. Wat uh, wel, laten we gewoon het positieve, Wat wel. Ik zeg dan wat wel en dan zegt Azim zegt wat niet. Mm. Oké, okay, dat is goed. Wat wel, Kio uh, weet goed wat hij wilt. Ja. Ja. En dat is precies ook wat uh, soms lastig kan zijn, denk ik wel. Ja. Dus, meningsverschillen worden meteen uitgesproken, uh, Henry? Nou, uh, het, is gewoon, het wordt gewoon niet getolereerd. Dus het is gewoon, het is gewoon... Hij is toch een Chinees, dus ja, je komt er niet onderuit, weet je wel. Ja, toch een beetje die dictatoriale vibe. Nee, nee, nee, nee, nee, hij weet heel goed wat hij wil. Hij weet heel goed wat hij wil. Maar dat is toch goed? Ik bedoel, als je een muzikale richting hebt. Zeker, zeker. En dat, dat is ook wel... Zeg maar, we, zijn, we hebben allemaal redelijk verschillende achtergronden, maar hij is wel degene die het uh, een soort eenheid maakt, weet je? Die het een soort sense uh, maakt. Er is er nog één bijgekropen. Ik haal even die struiken voor mijn snuffert weg... Even een korte introductie van... Wie Wie, wie, wie, wie ben je? Uh, ik ben Wouter en ik ben een trompetist. Aha. Jij bent een trompetist. En, en ja. van mij een oude bekende, uh, dat is Lucas. Uh, jij bent ook nog uh, actief uh, bij uh, wow. Gio. Ik ben helaas niet zo'n actieve persoon als Gio. Nee? Nee. Uh -huh. Gio is echt een jonge, positieve geest uit Haarlem. Ja. Die er helemaal voor gaat. En... Uh, <laughs> <laughs> nee. <laughs> nee, het uh, is de derde keer dat ik meedoe. Ik uh, weigerde eigenlijk uh, de derde keer mee. Te... Waarom weigerde je eigenlijk? Ja, ik had vorig jaar gewonnen en het jaar ervoor met Baptist. En de eerste keer dat ik meedeed... Dat... Misschien ben je ook wel de joker en dat hij daardoor uh, misschien uh, over, over zes weken de finale wint. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar ik gun het die jongen ontzettend. Ja. ja. Hij, hij, hij werkt er hard voor. Ja. En... Uh, hij, Zoals ik al zei, heeft veel positieve energie die hij overbrengt aan het publiek en aan de geest van de stad. Nou, dat was, dat was ook wel te horen en te zien net op, in de zaal. Dat is een mooi compliment, meneer. Oké, okay, uh, waar kunnen ze jou op vinden op het wereldwijde web? www.uporn.com en www.facebook.com slash geocrets en de allerbelangrijkste www.geocrets.com.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 This light will appear someday. This is my future, so long the way. You're not the one to tell me what's right. I am the one to blow your mind. It's dreams come out of your shell The ones in my past But I gotta think clear now How long will it last? deze mooie dag, Dank je wel. En zo gaan wij de hele avond verder met verrassende optredens van 20 minuten lang. En ik heb deze man al herhaaldelijk mogen aankondigen. En elke keer maakt hij weer enorme stappen. En geeft daarom alleen al, jawel, ook al natuurlijk omdat hij een fantastisch optreden heeft gedaan hier. Guillaume en die band van hem natuurlijk. Ja! Yeah. Okay. Meisjes, dames en heren, de vierde en laatste voorronde van de Rob Aakten Wars 2014-2015 staat op het punt om te eindigen. Maar we hebben nog één, bent in petto en het gaat knallen, het gaat zweten. En mijn verzoek aan u allen is, kom bij die bar vandaan, neem dat biertje lekker mee hier naartoe, want hier is het feestje en niet daar. Huh? Luit, <laughs> we gaan verder, we eindigen, we sluiten af met metal uit de bollenstreek. Dus niet metal met bollen, maar metal met ballen. Deze gasten zijn bij elkaar sinds januari 2014. En een kleine rekensom: uh, reken maar uit, ruiken Dan weet u hoe lang ze ongeveer bezig zijn. En het klinkt fantastisch, echt. Een groep vrienden die samen zijn gekomen om vette shit te maken... Harde metal, vol energie, met een groovy feel, waarbij tijdens de shows een hoop haar veel zweet, maar vooral die energie over het podium vliegt. Jawel! Get this! Hell! Oh! Nou, de metalbands uh, hebben ook een... Uh, ja, min of meer geschiedenis bij de Rob Akda-woord. Sterker nog, uh, er is ooit een metalband winnaar geweest. Weet je ook wie dat is geweest, uh, Fabian? Ja, ja, ja. Of wie, uh, Bas? It's ethereal. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zijn het, uh, is het ook een beetje uh, jullie voorbeeld? Nou, niet zozeer. Maar ik heb ze toevallig wel uh, eens een keer met ze gesproken een paar jaar terug. Het zijn hele chillen gasten. Oké. Okay. Ja. Uh, maar jullie uh, brengen toch even wat meer ja, toegankelijker, uh, want, want we kennen Ethereal als grunters, maar volgens mij is dat uh, bij jullie iets minder. Ja, het is hoe je het wilt noemen. Um, ik vind ook dat wij uh, best wel toegankelijke metal zijn. De vocals zijn uh, voor mij ook redelijk verstaanbaar, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Hoe zit het, uh, het uh, daarmee, wat hij zegt? Ja, we proberen in ieder geval wel zo duidelijk mogelijke tekst te hebben. Dat uh, valt al gauw weg bij de metal in ieder geval. Ja. Dus dat proberen we wel. Voor de rest ook vrij melodisch al onze muziek, wat, uh, wat er is. Dus dat maakt het wel toegankelijker, denk ik. Hoe lang zijn jullie bezig? Uh, iets langer dan een jaar met optreden en uh, iets van anderhalf jaar met schrijven en uh, spelen met elkaar. En, en uh, hoe is de band eigenlijk ontstaan? Ja, hoe is de band ontstaan? We kennen elkaar eigenlijk al uh, echt jarenlang. Met uh, Bas heb ik op school gezeten, uh, Joris en Fabian hebben op school gezeten bij elkaar. En eerst allemaal andere bandjes gespeeld. En uh, ja, dat is uh, helaas in die dood gebloed en toen uh, met elkaar maar verder gegaan. En dat uh, gaat super goed nu. Ja, want wat mij opviel, hè, voor, voor het uh, optreden zei jij al van ja, ik moet toch nog wel even stemmen. Hoe belangrijk is dat, uh, dat, uh, dat toch even dat droog stemmen, want ja, hè, het, uh, je kan hier niet even met een monitor en dan even een gitaar uitproberen, dat, hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, stemmen is hartstikke belangrijk natuurlijk. Ja. We spelen met twee gitaristen en een bassist. Dus, ook de, dus als er ook maar eentje een beetje vals is, dan uh, hoor je dat gelijk. En uh, ja, voor stem heb je er niet echt uh, geluid bij nodig, zeg maar. Je ziet dat gewoon op een uh, displaytje met een dingetje wat heen en weer gaat dat aangeeft of je op de goede toon zit. Dus dat doen we meestal gewoon uh, backstage van tevoren. Uh, want voor jou, Alex, was het ook... Uh... Zweten, want uh, ik zag uh, alles wat, uh, wat met drums uh, te maken, dat, dat, dat stond al half al opgebouwd. Ja, alles, uh, ik had maar 10 minuten om alles in elkaar te zetten. En ik had wel een beetje meer dan de andere drummers van vanavond. Dus uh, het was wel een beetje stressen en alles viel om. Maar uh, het is gelukkig wel een beetje gelukt met uh, spelen. Is het ook een topsport? Dit, ja, ja zeker. Zo voelt zo het achteraf wel ja. ja dit, uh, nu is het dan 20 minuutjes, het viel nog aardig mee. Maar als je, ook echt, als je een uur staat te beuken, dan voel je dat wel de volgende dag. Dat is zeer zeker. En doen jullie daar nog wat aan, aan conditie? Nou, gewoon heel veel oefenen. Hè? <laughs> ja. Wij, wij we oefenen drie keer per week. En uh, daarnaast zien we elkaar ook gewoon, uh, zou ik gewoon uh, bevrienden, niet alleen collega's. Zeg maar maar uh, veel oefenen is echt belangrijk. Als we twee weken of zo niet hebben geoefend, of een week een keer, dan uh, merk je dat meteen. Moet je dan helemaal vanaf een nulpunt beginnen, Bas? Met uh, oefenen? Ja, als, als die twee, hè, wat Fabian zegt, als je één of twee weken... dat je weer helemaal uit het lood bent... en dat je dan weer uh, de boel opnieuw op elkaar moet timmen. Ja, helemaal niet. Meestal als er een pauze tussen zit, bij mij in ieder geval... dan heb ik het idee dat ik verbeterd ben. Ja. En ja, ik weet niet hoe dat met de rest zit... maar uh, zo voelt het voor mij aan in ieder geval. Goed, uh, afsluiting. Geef ik aan jou, Shane. Waar uh, kunnen ze jullie vinden? Uh, ja, we hebben sinds kort een uh, eigen website. www.laytowaste.nl En uh, ja, verder staan we ook gewoon op uh, Facebook, Bandcamp, kan je ze ook allemaal vinden. Maar check de website uit, want die is uh, net nieuw de lucht in. Goed, gaan we doen. Dankjewel. Ja, uh, jij bedankt. Ja, bedankt. ja, bedankt. Yes, dankjewel. dankjewel. Nog één. Jeemig, te penig wat een vette shit zeg. Godverdomme wat was dit Erik uh, Meerboer en Michiel Rietveld, oftewel Julius, uh, zij gaan 20 februari hun uh, single release uh, tijdens een single release party samen met Yellowgrass op 20 februari in niemand minder dan People's Place. Daar zal het worden gehouden. Nou, wat ons betreft zeggen wij tot volgende week. En dit is Lavaloo nog eens een keer met Rock This Town. Dag!